Goedenavond, lieve mensen. Oh. Ik was al begonnen zonder dat ik mijn koptelefoon op had. In ieder geval, uh, goedenavond, lieve mensen. Uh, mijn naam is Yvonne Hagen naar Ratenband. Ik kom net uh, gehaast aan mijn bureau zitten, want uh, ik moest nog van alles doen. En, uh, nou, eerst nog even een kopje koffie gezet. En uh, dat ga ik uh, tussendoor maar even opdrinken. Dus, een hele goede avond allemaal. En graag begin ik weer. Net zoals ik al mijn lezingen begin. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben. Met anderen delen. Al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Want al wat ik ben. En dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Ja en zo zat ik dan na te denken. Wat ik eh, vandaag zou eh, mededelen aan jullie. En ik dacht ja. Heb je er wel eens over nagedacht wie je zelf bent? En dat daar alle lezingen van mij over gaan. Om jou zelf te laten nadenken over wie jij zelf bent. Ja, en ik hoor verschillende van jullie zeggen... Nou, dat weet ik wel hoor. Ik weet precies wie ik ben. Maar is dat ook zo? Heb je geen enkel probleem met de mensen om je heen? Dan is het goed. Dan is het heerlijk. Als je in die vrede van jezelf kunt leven... Als je de opdracht gegeven hebt aan je ziel om het over te nemen van je stoffelijke lichaam, dan is er helemaal niets aan de hand. En dan ben je die mens, met een hoofdletter, de goddelijke mens, de menselijke God. Dan heb je dus gedaan wat je van binnen wilde. Je bent één geworden met je ziel, met je goddelijke ziel. En dat wil je doorgeven aan mensen. Maar goed, een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht buiten ons en met het licht dat wij allemaal zelf zijn. En zet zoals gewoonlijk weer je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Je ziet dat het onmiddellijk helpt. Ik was zelf iets wat gehaast. En als ik weer gewoon die rustige ademhaling doe, dan kom je weer helemaal tot rust. Adem rustig in. Houd de adem even vast en verbind je met het licht van de zon van de kaars of van de lamp. Adem dat in. En stort het uit in je navelchakra. Langzaam. Doe het nog een keer. Maak de verbinding via je navelchakra. Je zonnevlecht. Met de zon. Adem dat licht in. Breng het door je hele lichaam. En adem rustig uit. Ja, je mag tussendoor ook rustig ademen hoor. Dat hoor je mij misschien ook wel doen. Voel dat je rustiger wordt. Luister naar het kloppen van je hart. En open je ogen als je dat wilt. Je hoort dit steeds van mij aan het begin van, van, van mijn lezingen. En dat doe ik eh, bewust, zodat je in een bepaalde vorm terechtkomt, zodat je rustig verder kunt luisteren. Iemand vertelde mij die naar, naar een van mijn lezingen had zitten luisteren. Ja, je moet er wel voor gaan zitten hoor. <laughs> ja, dat moet je altijd. Je moet niet. Maar dat moet je altijd als je naar jezelf wilt luisteren. En op een gegeven moment hoef je er niet meer rustig voor te zitten. Kun je het iedere dag, iedere minuut van de dag doen. Maar de meeste mensen zijn zo gehaast en zijn zo, zijn zo bezig... Met het, ja, met het doen, met, met de dingen die bij hun dagelijks leven behoren dat ze vergeten waren wie ze zelf waren. Dat ze vergeten waren om vanuit rust van hun ziel te leven en vertrouwen te hebben dat alles prima op zijn plaats komt. Maar goed, dat, daar kan ik ook wel weer een hele lezing over spreken. Dat je eigenlijk niet zo hard hoeft te werken. En dat je ook een vertrouwen kunt hebben. Maar ik heb er ook wel in vorige lezingen over gesproken. Ja, en je bent een ziel. En je hebt een lichaam. Geef je lichaam dat wat je lichaam toekomt. Wat jij vindt dat jouw lichaam toekomt. En geef je ziel...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 Te vergroten. Nou, en heel veel mensen horen nu op dit moment, staat ook in de kranten op de televisie, over de secret, het geheim. En bijna alle lichten, nou eigenlijk alle lichtwerkers hebben daar de laatste 15 jaar over gesproken. Het is niet anders, de secret, dan een heel klein stukje van de weg. Naar de werkelijke werkelijkheid. Het gaat dus, zeker, het, het gaat nergens anders over dan het materialiseren. Er zit nog veel meer aan vast. En dat meer, dat, dat kun je dus hier op Indigo Radio beluisteren. En daar gaan mijn lezingen ook over. En van vele andere lichtwerkers. Ik zeg dus, het is, het is een stukje van de weg naar de werkelijke werkelijkheid. Dus de werkelijke werkelijkheid, dat is het leven vanuit jouw ziel geleefd. Een doel om tot een hoger, een ander bewustzijn te raken. En het kan toch zomaar, dat als je dit geheim, de secret, opvolgt je teleurgesteld wordt als het niet werkt je kunt je daardoor weer verder afkeren van het innerlijke en je gelijk willen opeisen zie je, het werkt niet dat is het, ja, wil ik niet zeggen het gevaar maar ja, dat daar hebben we ook wel bepaalde kranten het over en daar hebben ze niet helemaal ongelijk in want er zit veel meer aan vast. Maar het materialiseren werkt altijd. Kijk naar de negatieve kant. En je weet dat het werkt. Je kijkt naar de positieve kant. Weet dan dat het dan juist ook werkt. En juist om in dat vertrouwen te gaan, om zeker te weten en om al je angsten van jouzelf te absorberen en daardoor kwijt te raken, daar gaan, zoals ik net zei, al mijn lezingen onder meer over. Zoals ik je ook al in vorige uitzendingen heb verteld. Al mijn lezingen gaan om in het tijdloze, schouwend, universeel bewustzijn te komen. We kunnen ons afvragen of dat van deze tijd is. Maar wellicht wil je erover nadenken dat het van alle tijden is. Door alle tijden heen hebben mensen op een bepaald moment van hun evolutie zich dit afgevraagd en er hevig naar verlangt om deel te zijn van het goddelijke bewustzijn. Ze waren het natuurlijk al, allang, maar ze waren het in hun denken kwijtgeraakt. Geraakt. En terechtgekomen in het zware aardse denken. Om deel te zijn van het goddelijke bewustzijn, zei ik. Om ons dan bewust te zijn van de Christus, de Boeddha. Die in ons is, was en altijd zijn zal. Christus-bewustzijn te verkrijgen, of het Boeddha-bewustzijn, of hoe je het ook noemen wilt. Het geheim dus. Het andere, wellicht grotere geheim, dan het geheim van het materialiseren. Dat geheim dus. En daar gaat alles om. En dat was het geheim, waarvan we nu zeggen, ja dat is helemaal geen geheim, maar goed, het geheim van de mensen die in de geschiedenis heidenen genoemd worden. Dus mensen die bij een kerk behoorden, kent dat geheim over het algemeen niet. Dus in de laatste Europese geschiedenis waren de Kataren, Lebanon, in Zuid-Frankrijk. Die heidenen werden genoemd door de reguliere kerk. Maar zij waren de goede mensen. De mensen met een hoofdletter. Mensen die de vrede in zichzelf konden vasthouden. En konden doorgeven aan anderen. En mensen. Mensen die, uh, ja, waar ik, het, waar ik het over heb van het goddelijk bewustzijn, en mensen die de natuur aanhingen. En die ook het geheim kenden. Heksen, heksen werden ze genoemd. Heidenen. Maar ook eenvoudige mensen. Juist de eenvoudige mensen die rustig nadachten kenden het geheim het geheim dat natuurlijk helemaal geen geheim was maar geheim gehouden diende te worden anders ging hun kop eraf of werden ze ook aan het kruis gehangen of werden ze ook voor de leeuwen geworpen De mensen die dit niet in hun straatje vonden passen. Ach, door eer, hebzucht, haat, arrogantie, jaloersheid, hoogmoed, angst, ego. Nou, is er nog meer. Wilden hun mening met dwang bij anderen opleggen. En vermoorden systematisch de mensen die in het licht geloofden. De mensen die het Christusbewustzijn in zich wisten, zo zal ik het dan nu maar even noemen. Toch wordt in de Bijbel ook bij de brieven van Paulus, mocht je het willen opzoeken, kijk dan bij de Romeinen in het Nieuwe Testament, weer een onderscheid gemaakt tussen christenen en heidenen. Hier wordt ik christenen bedoelt, de mensen die zich het christusbewustzijn in zich weten voelen dus zijn als christus of zoals het ook genoemd kan worden Boeddha Boeddha-bewustzijn. dus zijn als boeddha of het osirisbewustzijn in zich voelde worden als osiris maar ik vermoed dat dat eruit gehaald is de ziel dus die goddelijk is en alle ervaringen in zich weet. Heeft de opdracht ontvangen. En volbracht om het lichaam heel te maken. Heidenen worden dus in die Bijbel die mensen bedoeld die zich bij een kerk hadden aangesloten. Dus in dat stukje waar ik het net over had. De Farizeeën, dus, de algemene kerken. Kijk hoe Jezus de tollenaars uit de tempel van zijn vader, het onnoembare voor mij, of God voor in de Bijbel, gegooid heeft. Gelukkig is nu in het heden grote veranderingen in het denken van zeer grote groepen mensen gekomen en zijn mensen bezig om het denken binnen in zichzelf te ontrafelen. En dan ben jij er... Wellicht één van. Je worstelt wellicht nog met het rationele. Maar luister, wat verleden is, is verleden. Ondanks opgavingen en rationele denkbeelden. Maar mag ik je zeggen, kijk vooruit. Daar zit alle kracht in. En hou je niet bezig met het verleden. Ja, ik had het er straks over de ziel, de ziel dus, en zojuist ook, die heeft als taak, zou je kunnen zeggen, om als de totale vrede door jouzelf, zelf, door jouw stoffelijke zelf is begrepen en bereikt, om die vrede op jou, op, van jouw opdracht te deponeren in jouw lichaam, om zo geheel heel te zijn. Maar dat kan nooit met de ratio, hè? maar wel met het gevoel bereikt worden. Met het gevoel. En ook dat is een geheim van het leven. De toegang tot de schepping is simpelweg bewustzijn. Dat is alles. De mens Jezus had het Christusbewustzijn al bij zijn geboorte, zijn moeder ook. En dat is niet anders dan de onbevlekte gevangenis, de maagd. Niet maagd zoals vele volken erover denken, maar je, je ziel het overgenomen heeft van je stoffelijke denken. Mag ik je zeggen, helemaal verkeerd begrepen door de gezaghebbende reguliere kerken. Destijds wellicht, misschien nu nog steeds, maar misschien denken mensen er nu anders over. Want pas in deze tijd gingen mensen anders denken. Het oude geheim is nooit weg geweest. Het was er altijd en het zal er altijd zijn. Juist om het geheim, Christus is in u tot grootsheid te laten komen en de mensen te laten zien. Ja, de kruisdood van Jezus, die geen dood was, gekomen. Het gaf in die tijd zo'n impact, dat er nog steeds over gesproken wordt. En het is nog steeds een mysterie voor velen. Nu, in deze tijd zijn mensen zich eindelijk zo bewust van het feit, dat ze niet meer hoeven te lijden. Er is al voor hen geleden, ze hoeven het niet nog eens door te maken. De weg is al voor hen voorbereid. Is alleen, willen ze ook op die weg lopen? Willen ze het licht dat zij binnen in zich hebben, laten schijnen op hun eigen weg? Zodat ze tegen niets aanbotsen. Zodat ze hun weg met een hoofdletter, veilig en wel, zullen doorgaan. Totdat ze bij hun eigen bron, hun eigen deurtje gekomen zijn zodat ze die deur kunnen openen om bij hun bron te komen. Het is dus al voor hen gedaan, ze hoeven het alleen maar op te volgen. Om dus bij hun bron te komen, hun bron die nooit opdroogt. En die altijd daar voor hen klaar stond. Ze hoefden niets te doen. Slechts dat wat een mens zo'n 2000 jaar geleden aan ons overdroeg. Daar hoefden ze slechts over na te denken en, nou niet, niet zomaar op te volgen, maar in hun hart te laten geworden. En het simpelweg te doen. Dat was alles. Mensen hoeven niet te lijden. Mensen hoeven geen pijn te lijden. Mensen hoeven niet ziek te zijn. Het is allemaal niet nodig. En dat is wat er gezegd was. Is en steeds gezegd zal worden. Mensen die zich dat bewust zijn... Nou, laten we het steeds maar Christusbewustzijn noemen... in zich weten. Mensen die de weg weten. Mensen die die weg gegaan zijn... Weten, nee, voelen dat ziekten ontstaan zijn door gebrek aan harmonie. Het is juist de harmonie, de rust, de vrede en de liefde met een hoofdletter die je die weg laat wijzen. Gebrek aan harmonie in dit leven, in vorige levens, eens ooit, en wat ze nu zelf in dit leven zouden kunnen veranderen. Ook al zou het betekenen dat het leven hier op aarde beëindigd zou kunnen worden. Dan was het ingevuld en begrepen. Dan hoeft de mens. Die ziel niet meer terug te komen om de ervaringen op te doen, om in volheid te kunnen leven. Al het andere, dus het tobberige, de zorgen, laat je met een flinke, weg van jou, een flinke vaart van je eigen weg afglijden. Het lijkt dan ook moeilijk om op die weg te blijven. Je dient ook alert te zijn. Je dient je stevig vast te grijpen. Maar het is absoluut mogelijk om op jouw weg, op de weg naar het licht te blijven. Het zou niet eerlijk zijn, maar weet dat er alleen rechtvaardigheid in het universum heerst. Waaraan kun je dan vastgrijpen, denk je? Over en over na te denken dat je je niet gek laat maken. Dat anderen niet de macht over jou nemen en dat jij dat niet laat, dat jij dat niet doet. Staat. Hoe? Hoor ik je zeggen. Doe je nooit meer kwaad te maken. Weet je, denk erover na dat ze het mogen doen. Ook al vind jij van niet, ze doen het toch. Of dat jij dat nou leuk vindt of niet. We leven hier op aarde en op aarde geldt de wet van de vrije wil. Je kunt daar wel tegen zijn en willen dat anderen anders zijn. Maar je hebt de macht en de kracht niet om dat te doen en je mag het niet eens doen. Je mag je kwaad maken, maar waarom zou jij jezelf zo naar beneden halen? Want dat is een beslissing die jij neemt. Daar zijn anderen niet schuldig aan hoor. Dat zij het wel doen? Wel nu, dat mogen ze. Van het universum. Met eigen verantwoording. Voor hen. Altijd. Want denk je nu echt dat God aardse rechters nodig heeft om recht te spreken? Wees ervan overtuigd dat veel mensen weg kunnen komen op deze aarde door rechtszaken. Door de dingen te manipuleren, door niet ethisch te zijn. En juist deze mensen krijgen wat hen toekomt. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Want God heeft geen aardse rechters nodig om recht te spreken. Maar weet je, het gaat om jou, om jouzelf. En wat je nu dient te doen, is alles op een rij te zetten. Kijk of je problemen of je onvrede in simpele woorden kunt neerzetten. Doe er iets aan en wees altijd beleefd, netjes en scheld niet. En word niet kwaad. Want weet je, dan doe je exact dat wat zij doen. En daar heb je toch een hekel aan. Dat is de les, een les, die je dient te leren, maar de grootste les die je dient te leren van het leven. Als je dit begrijpt, dan gaat de rest als vanzelf. Leg al je vertrouwen in het licht en maak je geen zorgen. Leg alles verder in het licht door het voor je te zien en in een ballon te leggen en het in te ademen in het grote licht dat jij zelf bent. Jouw ziel is volledig in staat om alle kwaad en zorgen en verdriet van jouw gedachten in te ademen. En leg het allemaal neer in jouw eigen ziel. Werkelijk, het is eenvoudiger dan je denkt. Als je begrijpt waarom dit steeds op je weg komt, dan ben je er vanaf. Je dient natuurlijk wel het een en ander te doen, maar dat weet je zelf ook wel. Niets gaat zomaar en je dient alles tot een goed einde te, te, te, te maken. Anders blijft het je achtervolgen. En als je dit tot een goed einde maakt, kun je weer voorkomen opnieuw beginnen. en zijn er geen beperkingen meer in je leven en ben je vrij. Eindelijk vrij. In jouw evolutie als ziel. Kruip als het ware in deze woorden. En laat ze via je gevoel tot je doordringen. Dan hoef je je niet meer af te vragen... Wat je moet doen. Dit is de weg. Ja, de enige weg. En het is de nauwste weg, de smalste weg, die naar het licht leidt. En er zijn maar weinig mensen die deze weg nemen. De weg naar de ondergang is glad en gemakkelijk. En bijna alle mensen, mensen die weg te nemen. En graag wil ik zometeen herhalen wat ooit eerder in een lezing voor Indigo Radio door mij, door mij uitgesproken is geweest. En kijk of je de woorden binnenin je kunt omdraaien naar liefde met een hoofdletter. Voel je niet verontwaardigd. Als je het even niet kunt bijhouden. Je kunt het altijd nog een keer beluisteren op het archief. Als dus je nog een keer wilt lezen, kun je mij vragen om een kopie van de volgende, van wat, wat ik zo meteen ga zeggen. Maar beter is het als je vanuit jezelf nog een keer naar die tekst luistert. En als je dat wilt, het zelf overschrijft. Dan dringt het beter tot je door. Tijdens het schrijven ga je gedachten ernaar uit. Maar geef jezelf in ieder geval je, je, de rust om te luisteren, om te luisteren vanuit de ziel die jij bent. En kijk of je eigen gedachten niet met je aan de haal gaan. Als dat zo is en je voelt je wegdrijven, haal jezelf terug bij je nekvel. Doe die gedachten in een grote witte ballon, adem ze in, want dat zijn jouw gedachten, en doe ze niet weg. En luister verder, laat het stil in jezelf horen, en laat het gewoon gebeuren, en voel in jezelf. Waar liefde is, is geen ziekte. Praktisch alle ziekten ontstaan door gebrek aan harmonie. Door gebrek aan liefde. Liefde met een hoofdletter. Met andere woorden. Daar waar liefde is, is geen ziekte. Liefde die dus diep uit jezelf komt die het overgenomen heeft van jouw stoffelijke lichaam dan is er geen ziekte dan kunnen de symptomen nog in je lichaam aanwezig zijn maar jij zit in een andere trilling zodat je er geen last van hebt maar ook zou het nog wel eens helemaal zo kunnen zijn dat het helemaal opgelost is zonder dat je er iets van af weet. Het bot kan aangegroeid zijn. De ruggenwervels kunnen weer recht zijn. En de tumoren zijn verschrompeld, verdwenen. We kunnen wel nadenken over disharmonie, ziekte, pijn en de dood. Want dit is wat de beschrijving is van wat wij mensen hier op aarde het normale leven noemen. Het sombere duistere denken en de wanhoop om ons lot te ondergaan om een ziekte te krijgen. We kunnen erover nadenken of dit de bedoeling van de schepper was. Terwijl we weten dat God liefde betekent zitten we toch behoorlijk in de knoop met ons denken. Het lijden is een dwaling die in het denken heeft vormgevat. We zijn zelf onze schepper en dat nu wil de mens niet weten. De mens denkt zich afgesneden te voelen van de liefde. Met een hoofdletter, door sombere gedachten als schuldgevoel, gevoel. door gedachten zichzelf achter te stellen, door zichzelf te verachten, zich waardeloos te vinden en ga zo maar door. Wij scheppen dus onze ellendige gevoelens met ons eigen denken. Wel wensen wij mensen naar anderen de schuld van te geven. Kan ik er wat aan doen? Dan worden we inderdaad die verdrietige mens die we dan wensen te zijn. Maar we kunnen het er ook, ook omdraaien. We dienen het ook om te draaien. Want dat is de bedoeling van de schepping. We kunnen en zijn wel degelijk in staat om ons leven in liefde te leven. We zijn zelf liefde. We hoeven het slechts te zijn. Dat is de bedoeling van de schepper, dat wij ons liefdevol leven ontvangen. De weg daarheen dienen we wel zelf af te leggen. Het goddelijke is het wacht slechts op ons om ons alles te geven. Het is de bedoeling van de schepper dat wij zelf bepalen hoe we met de omstandigheden omgaan. Dus verantwoording nemen voor onze eigen daden en niet een ander daarmee opzadelen. Zo komen we steeds dichter bij onszelf. En zijn we in staat om nu in de positieve zin onze eigen schepper te zijn om ons eigen leven in positieve vorm te scheppen. Alles ligt voor ons klaar. We hoeven het slechts te zijn en we mogen het zijn. Hoe hier te komen als de mens nog steeds in zijn of haar lijden zit, zou maar kunnen nadenken over de volgende dwalingen in het denken. Onvermogen om het ware nut van de pijn in te zien, de afkeer van het lijden, de misvatting om het lijden te ondergaan en als passieve gehoorzaamheid of weerloosheid te ervaren. De al te grote nadruk op de vorm van het lijden, de vorm van de ziekte, de houding tegenover de dood, het denken, dat het een totale ramp is om de dood tegemoet te zien, om dood te gaan, om te bedenken dat er niets meer is. Het zijn dwalingen. Maar de mens kan de ziekte ook als een natuurlijk iets aanvaarden. Door zich niet meer te verzetten tegen de ziekte maar het te accepteren. Behevig verzettend van ziekte zal de ziekte als moeilijker te ervaren worden, te aanvaarden worden. Als men het denken richt op de ziel en afstand neemt van het stoffelijk leven, zal dat de ziekte in een geheel ander daglicht brengen. We kunnen erover nadenken dat we een ziel zijn en een lichaam hebben. Dan bestaat dood niet meer. Het leven is. We zouden ons daarbij kunnen visualiseren dat we onze eigen ziel voor ons zien. De ziel die signalen naar ons denken uitzendt. Soms luisteren we wel naar signalen en leven wij ons ons liefdevolle leven. Maar soms willen we de signalen niet horen en niet begrijpen. En geven we maar al te graag een ander de schuld. En gaan zelf aan de signalen voorbij. Steeds voorbij gaan aan het gevoel in onszelf dat gaat trekken. We weten het wel allemaal, maar we wensen daar niet meer naar te luisteren. Wel willen we onze ziel en zaligheid in de handen van anderen leggen. En daarmee de verantwoording over ons eigen leven toch zomaar uit handen geven. Daar is niets op tegen. Als een mens dat wil doen, dan doet die mens dat gewoon. Dat is de wet van de vrije wil die de schepper ons gegeven heeft. We mogen alles zelf bepalen met eigen verantwoording. Die signalen dus. De ziekte. Die naar ons toekwam. Geeft ons iets aan. Rijkt ons iets aan. We kunnen erover nadenken om de ziekte lief te hebben. Om de ziekte in het licht te zetten. We zijn in staat om de weg terug naar onszelf te vinden. Juist door middel van de ziekte. De ziekte dus die ons de wet van oorzaak en gevolg laat zien. We kunnen erover nadenken dankbaar te zijn dat we de kans krijgen de weg terug te vinden. Dankbaar te zijn dat we door die ervaringen binnenin ons zelf sterker geworden zijn. Dankbaar te zijn dat we die beslist, dat door die beslissing te nemen het goddelijke in ons zelf weer teruggevonden hebben. Dankbaar te zijn dat het goddelijke het op onze weg heeft neergelegd. En dankbaar te zijn dat niets ons dwingt. Om op deze manier te denken. Dat we de vrije wil gekregen hebben om na te denken over onszelf zoals wij dat willen. En dankbaar te zijn. Dat we de weg naar de liefde teruggevonden hebben. Naar het werkelijk leven. En het leven te omarmen. Als ons erfrecht. Zoals het leven bedoeld is. Lieve mensen. Het kost me geen enkele moeite om. Door te gaan en door te gaan. Zo kan ik wel iedere dag spreken. En zo doe ik het ook, als er mensen bij mij thuiskomen die hier graag naar willen luisteren. Mocht je dat ooit willen, kijk dan maar op mijn website. De stroom woorden blijft komen. Er is ook zo vreselijk veel te vertellen hierover, aan mensen. En eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Wie ben je zelf? Heb je daar wel zo over nagedacht? Wie je zelf bent? Ben je steeds maar bezig, ben je steeds maar bezig om je gedachten naar buiten te richten, om aardig te zijn voor die... En dan weer voor die, en dan weer voor die, en dan weer voor die, en je te, tegelijkertijd teleurgesteld voelen, omdat de mensen niet reageren zoals jij verwacht had, en daarin steeds meer teleurgesteld voelen. En je verwachtingspatronen, en je verwachting naar anderen, terwijl je toch van ze houdt, steeds weer dat jij daarin teleurgesteld wordt. dat je jezelf alsmaar kleiner maakt en minder over jezelf gaat nadenken en op het laatst niet meer weet en het dan maar, ja, dan denk je ik laat het maar los maar dat is een manier van loslaten die niet de positieve manier van loslaten is je geeft het op maar weet dat er een andere weg is Ach, we kunnen zeggen de weg van de zelfkennis. Weet wie je zelf bent, dat het niet aan de anderen ligt. Je bent een geweldig mens. Je hebt dan maar even veel op je schoudertjes genomen. Je hebt dan maar gedaan wat anderen van je verwachten. maar heb je ook naar jezelf geluisterd, in plaats van steeds maar naar anderen luisteren. Misschien lag het wel in het werk wat je deed, niet dat dat de oorzaak is, maar je was steeds maar bezig om het andere naar de zin te brengen, te maken, hoe dan ook, in welke vorm dan ook. Maar kijk eens naar binnen. Ja, dit is wel wat je wilde, maar... Kreeg jij wat je verwachtte van al die mensen? Of heb je zoveel gegeven dat er niets meer van je overblijft? Dat je niet meer rechtop kunt staan... keer terug tot jezelf je bent zo'n waardevol mens er zijn mensen om je heen, en misschien zie je het niet, die zoveel van je houden, die je zo graag zien zoals jij werkelijk bent, die niets van je eisen die verdriet hebben om jou zo te zien lijden. Maar die niet naar je toe kunnen komen. Omdat je denkt dat je het beter weet. Omdat je denkt dat het zo moet gaan. Omdat je denkt, ach, wat denk je allemaal. En je hebt het al in andere handen gegeven. Jouw leven, jouw stoffelijke lichaam. En daar is niets mis mee. Maar juist door de dingen die in je leven gebeuren, met je lichaam gebeuren, ja, zou je kunnen overwegen om over jezelf na te denken. Het gebeurt met ieder mens hoor. Iedereen. Ieder mens. Niemand uitgezonderd gaat hier doorheen. We weten het allemaal. Ook al als jij denkt, ja maar dit valt niet meer te genezen, het kan niet meer. Misschien heb je gelijk, maar misschien ook niet. goed, um, wat ik eigenlijk wilde zeggen hiermee. is dat, uh, dat het een wat kortere lezing zou worden. Maar goed, in de tussentijd is er toch weer een. Uh... Even kijken, hoe laat is het? God, ja, ik mag wel opschieten. Het is. Uh... Nou. Ja, ik ben eigenlijk een beetje de tijd kwijt. Ik hoop dat het niet over het uur is. Ik heb het gevoel van niet. Maar ik heb niet zo verschrikkelijk goed opgelet wanneer we. Begonnen zijn, we, zeg ik. Ja. Ik voel me altijd deel van het grote geheel. Dus het is ook we. Ja, laat ik het maar het eind van de lezing houden. Er is er volgende week weer een. En altijd bij en welzijn, zoals mijn vader altijd zei. ze Deus kiezer". Een heerlijke week met alle die je lief zijn... En kijk, als je dat wilt op mijn website, je krijgt altijd antwoord. En ook voor de mensen die nu hun vragen gesteld hebben. Jullie krijgen het deze week, of misschien volgende week. Het is dus www.yhra. Het is gewoon mijn naam, Yvonne Hagena Ratelband. En mocht je vragen hebben, ja, nou, stel ze daar. En zoals ik zei, je krijgt altijd antwoord. En mag ik je nog wat meegeven om over de volgende week na te denken, behalve dan de lezing waar ik het de laatste uur over heb gehad. Bedenk dat zelfgenoegzaamheid, dat is een behoorlijke val waar je in kunt stappen, als je hierover al deze dingen nadenkt, je tegenhoudt om een leven vol vrede en liefde te leven. Dus dat zelfgenoegzaamheid houdt je tegen. Om een leven vol vrede en liefde, liefde met een hoofdletter, te leven. Nou, dag lieve mensen. Hele goede avond met de andere programma's en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Dag.